Mijel de Bruin met het NOS Journaal. Bergingsbedrijven zijn begonnen met het van boord halen van auto's... op het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway. De vorige maand brak er bij de Wadden brand uit op het schip. Meer dan 2.500 auto's werden daarbij verwoest. Het schip ligt nu nog in de Eemshaven. Op de onderste dekken staan zo'n 1000 auto's die nog redelijk intact zijn. Die worden de komende weken gewassen en van boord gehaald. Bij de Russische raketaanval vanochtend op de Oekraïnse stad Tchernyhiv zijn vijf doden gevallen. Ook raakten 37 mensen gewond, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Oekraïne. Onder de gewonden zijn elf kinderen. De Russische raket raakte volgens het ministerie een theater in het centrum van de stad. Daardoor stortte het dak in. Verder zou een universiteit zijn getroffen. Rusland heeft ook regio's in het midden en westen van Oekraïne aangevallen. Oekraïne zou 15 van de 17 Russische drones uit de lucht hebben gehaald. Twee mannen die zeggen dat ze zijn misbruikt door Michael Jackson... kunnen alsnog een rechtszaak aanspannen. De twee klaagden de bedrijven van de overleden zanger tien jaar geleden al aan. Ze stellen dat de bedrijven hen hadden moeten beschermen... tegen het vermeende misbruik door Jackson. De claims werden enkele jaren geleden afgewezen... maar een hogere rechter oordeelt nu anders... en daardoor kunnen de twee alsnog een zaak aanspannen. De beheerder van de nalatenschap van Jackson is teleurgesteld over de uitspraak. Hij blijft geloven in Jacksons onschuld. In Utrecht heeft een jongen van 16 gisteravond een agent in zijn gezicht getrapt. De jongen was eerder onwel geworden op het jaarbeursplein. De agent hielp ambulancebroeders om hem op een brancard te leggen. Daarop werd de jongen wakker, rukte zich los en trapte de agent. Een 17-jarige jongen hielp hem en ging ook de keer tegen de politie. Beide jongens zijn aangehouden. De agent van 23 raakte gewond en hij heeft aangifte gedaan.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. GFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Leeft de van de leer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 Toen het in slaap was gezakt. En hebben dat voer in het album geplakt. Weet je nog wel, ouwtje. Wij kiekten hem haast alle weken.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 Ieder kind wist, want hem kreeg je dropjes. En zij gaf de kleinste een zoen. Ze schuifelden samen het koekje, en hij zong zijn liedje van groen. Ik geef je een roosje, roosje, ik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 Zagjes haar lief. Ik geef je een roosje, roosje. Ik geef je roos elke dag. Geen vuur gaat voorbij of je bent dicht bij mij. Ik kom nu heel gauw als het maakt. even ik heb voor een klein verdragje wonderen gedaan ik heb een huis met een tuintje gehuurd gelegen in een gezellige buurt en als ik zo Drukte trek me niet meer aan.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 Zijn ogen zaten dicht. Toch gaf hij even gauw, die andere nog een tofslag. Daar kwam een klein fonteintje bloed uit zijn gezicht. In ene sloeg die Amsterdam er achterover. Ze gingen haar te tellen. Eén, twee, drie, vier, 5. Bij zes stond die verachter dadelijk op zijn poten en gaf die neger een urt op zijn onderlaag. Ik zeg ik ga eruit.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 Pak me nog een keer, pak me nog een keer Janus, Janus, pak me nog een keer Als het nou niet doet TV de...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 Zindelijk, geen onvertogen spatje Ze wordt geregeld uitgelaten Op het duivenplatje Zij slaapt s'nachts op een trijpe Louis-Kernse canapé De kattenbak op het nachtkastplankje Dat is voor de saniteit.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 Gespaard. Maar in de dorpskroeg springt. Maneeliaal. Houd voortaan dus in gedachten uh, dat je zoiets kan verwachten uh, in het Panama-kanaal.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 Achter avondnevels, heel langzaam aan zijn ingedrukt. Als achter de verlichte ramen een sfeer van slaperigheid heerst. Schijnt er een neon buiten, lichtgeklap en komen dromen voor het eerst. Schijnt er een neon buiten, lichtgeklap en komen dromen voor het eerst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 Vandalisten spelen hun monopoliespel. Ook Amsterdam krijgt al een metro, net als Parijs en Rotterdam, waardoor de homo, wie en hetero zich efficiënt verplaatsen kan. Als in de oude afbraakwijken alle verzet gebroken is.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 Voor hem is staand in het water damel net nog diep genoeg. De stad is eigenlijk een broktheater, Van s morgens vroeg tot s morgens vroeg. De stad is eigenlijk een broktheater, Van s morgens vroeg. Tot s morgens vroeg in Amsterdam.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 Dan de lijst er in de laag. het zal wel voorjaar zijn Ik dacht nog even, het pas februari Maar hetzelfde is gebeurd bij oma hani. Oeh, Dan legt de lijst erin in de la, het zal wel voorjaar zijn Toch blijf ik denken, hé, hey, hoe komt die lijst er dan? Enkel, maar mijn feest dus ingelegd. Toen zie ik ineens mijn grote rode kater. Die zegt: Ik ben van oude lijst Ja, dat beest is dood of dood. Ik spring bij Loe op er Loe, de, de lijster in de la Het zal wel voor jaar wezen. Loe, de, de lijster in de la Toen maar in bed gestapt, het was zo'n vreemd geheel Die lijster en die alcohol, dat werd een beetje veel Ik dacht ik laat het eventjes bedrijven, Maar toen begon die skat me te verleien Ik dacht allemaal gaan, de lente komt eraan de lichte lijster in de la Het zal wel vol jaar weer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 I'm Ga jij met me mee, zeg die nee, zeg die nee, zeg die nee. Nee, zeg niet nee, Ja, dat waren de Skymasters... samen met Karel van der Velden... met Oh Maria, Maria, Maria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 Die hals is laag tot ver onder de maag, echt een jurk om een avond te kiezen. En die magere poes is gekleed in een hoes van een duurdere stencilmachine. Maar het is jammer en zuur voor de hoogte cultuur. Moet men teer zijn en hangerig kijken? Wij zijn en vet en de lieve kadet. Dat is alles wat wij hier bereiken. De de tijd van de leer.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 Kwik, kwik, slow, ho-ho, oh. in 58 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij, en dan het been er vlug weer bij. Kwik, kwik, slow, ho oh, oh. en met welke animo zweefden wij op de muziek van dansorkesten en op het strakke ritme van Victor Sylvester.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 na afloop van de dansles, dan bracht ik er naar huis, waar we voor de deur de passen repeteerden. Kwik, kwik, sloop, ho, ho, in 58 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij, en dan de been er vlug weer bij. Kwik, kwik, sloop, ho, ho, en met welke animo zweefden wij op de muziek van dansorkest?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 En omdat je eenmaal niet kunt achterblijven, bij die hedendaagse schuivel onder lijven, heb ik al mijn volgende een overboord gegooid en laat me op de nieuwe ritme drijven. Quick, quick, slow, ho, ho, in 58 ging dat zo. Eén pas voor wat twee op zij, maar veel heel, ik kan erbij.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 Aggressive sound. Niemand zweeft meer op muziek van dansorkesten en het strakke ritme van Victor Sylvester.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 Arme mannen voor gevoelen prijs in voetbalpoelen Schoenen winkelgezotte Nieuwe schoenen gekocht. Eén schoen te groot, ander schoen te klein Eén voet zo bloot, ander voet doet fijn. Schoenen aan die voet zitten niet zo goed hè? Schoenen aan die voet niet wat die wezen moet